Ik heb geen huis, ik heb geen haard, ik heb mijn centen nooit gespaard. Ik heb geen vrienden waar ik samen mee ga drinken. Ik heb geen vogel en geen hond en geen blad voor mijn mond. Ik heb geen jacht waar ik ooit samen mee kan zinken. Ik heb geen moed en ik heb geen lef, ik heb van tijd geen besef. Ik heb geen hoop dat ik de dodo eens zal winnen. Ik heb geen duiven op mijn dak, ik ben geen snop, maar ook geen zak. En ik ben geen pratertje van honderdduizend zinnen. Maar ik heb jou, jou, jou, heel mijn leven. Maar ik heb jou, jou, jou, heel mijn leven. Geen kleren in de kast, ik ben niet los en ik ben niet vast Ik ben geen clown die in zijn eentje staat te springen Ik heb geen stropdas om mijn nek, ik eet geen eieren met spek Ik heb geen stem voor opera, ik kan niet zingen Ik drink geen druivensap of bier, ik heb geen verdriet, ik heb geen plezier Ik heb geen daken waar ik dit vanaf kan schreeuwen ik ben niet gek en ik ben niet goed, ik ben niet zuur, ik ben niet zoet Ik kan niet slapen en ik zit ook nooit te geeuwen Maar ik heb jou, jou, jou heel mijn leven Maar ik heb... Ik heb jou, jou, jou heel mijn leven, maar ik heb jou, jou, jou heel mijn leven, maar maar ik heb jou, jou, jou heel mijn leven, maar ik heb jou, jou, jou jou alleen, maar ik heb jou, jou, jou heel mijn leven, maar ik heb jou, jou, jou heel mijn leven, maar maar ik heb jou. Y'all yeah.